maar over het algemeen verloopt de massabetoging rustig. Het leger dat massaal aanwezig is met tanks houdt zich afzijdig.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 De banengroei in de Verenigde Staten valt tegen. Er was gehoopt op een groei de afgelopen maand van 145.000, maar het waren er maar 36.000. Dat komt door het slechte weer in delen van de VS en doordat de ontwikkelingen in de bouw- en de logistieke sector tegenvallen. De werkloosheid in de VS viel wel iets lager uit, maar de aandelenbeurzen reageerden toch negatief. Het weer. Er staat een krachtige tot stormachtige zuidwestenwind met in het midden en noorden zware windstoten. Vooral in het noorden regen, het is rond de 8 graden. Vannacht zijn in het noorden zeer zware windstoten mogelijk met snelheden van 100 km per uur. Dit was het NOS BeachNet, het computer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 Lovely as you'd ever care tonight. tonight, baby. you'll Welcome to that. <laughs> Dat is lekkerder dan je weekend bijna voor de deur. Of je weekend voor de deur eigenlijk. Bijna weekend. En dan nog de 40 beste hits van Europa door je radio speakers heen te knallen. Op nummer 14 hoorde je Pink en Fucking Perfect. Zij dus staat nu weer vier weken in de lijst van 19 omhoog naar nummer 14. En de voorde plaats voor in de koffie en Milk en Sugar. Samen met Faya Kondeos. En hé, hey, na na na. Vier weken in de lijst van 23 omhoog naar nummer 15.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 I got it all I got my key and I'm crazy but you like it got got I got look you like sunny and easy got got loca loca This is the Euro Breakdown I'm the one shoot.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 Turn it up, tap, tap, tap, tap, tap, tap, DJ. Turn it tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, DJ. Turn it up, tap, DJ. Turn it up,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 Dumb. Ladies and gentlemen, let's go. Here. Oh nah, nah. what's my name? Oh nah, nah. what's my name? Oh uh, what's my name? Oh what's my name? What's my name? name? Yeah. I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth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 This is true Een slechte week voor de Black Eyed Peas en The Time. Vorige week stonden zij nog helemaal bovenaan. Maar in, in hun elfde week zakken zij naar beneden en wel van 1 naar nummer 5. Geeft ons even de mogelijkheid om te kijken in de Nederlandse top 40. Daar maar twee nieuw binnenkomers deze week. Mowoo 5, Never Gonna Leave This bed op nummer 30. Daan Sanders, You and I Both op 22 ook nieuw binnen. De top 10 in de Nederlandse top 40, Perfectly Lonely van John Mayer levert één plekje in. De Black Eyed Peas en Dead Time zakken van 6 naar 9. Van 5 naar 8 zakken The Only Girl in the World, Rihanna. Jinwa, Catch 'em by Surprise, Chesto en Jeep Low, Frittering, Boosta Rhyme. In hun tweede week omhoog van 17 naar 7. Van 7 naar 6 gaat Caroline van de Leeuwen, Carl Elmorad. Kennen wij er stak. En van 8 omhoog naar 5, Hena nana, Milk and Sugar. Cool for Broken Heart, Ben Sanders blijft zitten op 4. 3 is er voor Martin Soulflake en Dragonhead. En hello! 2 net als week, vorige week Bruno Mars, Grenade. En de nummer 1 in de Nederlandse veertig, nog steeds in de handen van Adele. Rolling in the Deep is nog steeds erg goed bezig. Over adele gesproken. Dat is de nummer 4 van Europa in haar achtste week. Van 7 omhoog naar 4.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 Op en rond het Tahrirplein in Cairo zijn honderdduizenden mensen bijeen op de dag die tegenstanders van het regime hebben uitgeroepen tot dag van het vertrek. Er zijn berichten over enkele kleine opstootjes, maar over het algemeen verloopt de massa